met het Senners Journaal? Ook aan. die midden Amerika al dagen teistert, is flink afgezwakt. Patricia is nu een storm van de eerste categorie en raast met 120 km per uur over Mexico. Het lijkt erop dat de schade enorm meevalt. Tot nu toe zijn er geen slachtoffers gemeld. Pas als de storm helemaal voorbij is, kan er een goed beeld worden gegeven van de schade, zeggen de autoriteiten. Als er al schade is, dan komt dat vooral door wateroverlast, denken deskundigen. Hevige buien kunnen leiden tot modderlawines. Tientallen Syrische vluchtelingen in de voormalige koepelgevangenis in Haarlem zijn sinds gisteren in hongerstaking, meldt het Haarlems Dagblad. De hongerstakers eisen een snellere asielprocedure nu ze gehoord hebben dat die zeker een half jaar gaat duren. Staatssecretaris Dijkhoff schreef deze week in een brief aan de vluchtelingen dat de procedure tijdrovend is. De actievoerders vinden een half jaar veel te lang omdat ze daardoor hun familie voorlopig niet naar Nederland kunnen halen. Het COA zegt dat geen sprake is van een hongerstaking omdat ze daarvan geen officiële melding hebben gekregen. In Utrecht zijn sinds 1 mei al meer dan 6700 boetes uitgedeeld... aan automobilisten die met een diesel van voor 2001... binnen de milieuzone reden. Het Centraal Justitieel Incassobureau heeft de bekeuringen... tot en met augustus bijgehouden. Om de luchtkwaliteit in het centrum te verbeteren... mogen oudere bestelbusjes en personenauto's op diesel... niet in de binnenstad komen. Volgens RTV Utrecht zijn 62 auto's vier keer of vaker beboet. Twee auto's hebben zelfs zeven keer een bekeuring gekregen. De boetes bedragen nu nog... 90 euro, maar gaan later waarschijnlijk omhoog naar 160. Rusland en Oekraïne leggen vanaf morgen het vliegverkeer tussen beide landen stil. Vorige maand kondigde Oekraïne de sanctie aan als straf voor het annexeren van de Krim en het steunen van separatisten in Oost-Oekraïne. Moskou noemde het verbod op Russische luchtvaartmaatschappijen in eerste instantie waanzin, maar stelde daarna eenzelfde verbod in. Het weer op veel plaatsen bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog. De zon komt er nauwelijks aan te pas. Vanavond vanuit het westen regen, het wordt 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A44 Amsterdam Den Haag tussen Kaagdorp en Warmond 2 kilometer. Tot zover de verkeersin...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 van Arnhemuide, als de kroon van Arnhemuide, welkom bij. Hij mee, lang en stram. Bijna het leven benam, want met mijn tieren.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 So stars, in Splunky is the geluk gekomen. here. Hundred sterren streelde ik jouw haar, greet met hoeveel well.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 Op de lokale omroep zie je antwoord. ZANG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 Op het aanplakbiljet staat mijn naam, dik en vet, net chevalier. Het publiek dat is wild, mijn haasje niet mild, voor mijn draad, La la, en dat doe ik voor jou. Wie pour toi, c'est comme des fleurs. Vivre pour toi, en mon coeur.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 Klinkt in een... mij.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 Dacht ik maar.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 Met Als het om de liefde gaat. En wie dat jaar was de inzending van Luxemburg? Dat was Vicky Leandros met de Apertois. En in 1975 verbrak Holte de samenwerking en vormde Rosie Pereira een nieuw duo. Rosie en Andres. En Sandra Reemer ging verder als solozongres en tv-presentatrice.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 Toch, we hebben een beetje. Het is zo eenzaam. I'm so that Het is zo eenzaam op de boerderij Hou je echt nog van mij rockin' belief. Of is nu al je liefde voorbij? de tijd van de leer. Dat zand voert, dat zand